4 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Bij de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn... is geen volautomatisch wapen gebruikt. Tristan van der Vlies had wel een semi-automatisch wapen. Zo hebben het OM en de politie bekendgemaakt. Daarmee kunnen vijf kogels per seconde worden geschoten. Van der Vlies heeft zowel met het semi-automatisch wapen... als met een handvuurwapen geschoten. Verder is bekend geworden dat hij een kogel weer een vest droeg... Het onderzoeksteam is nog bezig met het bestuderen van het vele beeldmateriaal dat er is. Gehoopt wordt dat aan de hand daarvan een reconstructie kan worden gemaakt. Aan het onderzoeksteam is een eenheid van de Nationale Recherche toegevoegd. De politiemensen waren betrokken bij het onderzoek naar het incident op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. De rechercheeenheid gaat onderzoek doen naar de psyche van Van der Vlis. Het ziet er naar uit dat de invoering van de boete voor langstudeerders een jaar wordt uitgesteld... Staatssecretaris Zelstra wil dat studenten die tijdens hun bachelor- of masteropleiding... meer dan een jaar vertragingen oplopen, 3000 euro extra collegegeld betalen. Op dat plan kwam veel kritiek. Onder meer omdat veel huidige studenten dan in de problemen zouden komen. Het VVD-Kamerlid Lucas zoekt naar een oplossing. Er wordt in coalitieverband en ook met de SGP wordt hierover gesproken... om te kijken of we er samen uit kunnen komen. Ik verwacht dat dat voor morgen wel het geval uh, is. Uh, maar ik kan nog niet precies vertellen waar het geld vandaan komt. Morgen is er een kamerdebat. CDA-kamerlid de Rauwe staat sympathiek tegenover het uitstel... maar ook hij benadrukt dat er wel dekking voor moet zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt mensen naar Syrië te gaan... als het niet echt nodig is. Volgens Buitenlandse Zaken wordt dit advies gegeven... vanwege de aanhoudende ongeregeldheden in steden in het hele land. Ook zijn er berichten over incidenten waarbij is geschoten... en waarbij doden zijn gevallen. Nederlanders die al in Syrië zijn, wordt aangeraden om demonstraties te mijden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 ANB-verkeersinformatie. Oh, er staan 20 files bij elkaar, 60 kilometer. Dat is een normaal begin van de avondspits. De meeste files staan in de regio Amsterdam. Wat opvalt zijn de files op de A9 en de A76. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen knopend Kooimeer en Akersloot 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook rijstrook dicht. En in het zuiden op de A76 Maasmechelen-Geleen staat in beide richtingen voor de Belgische grens 4 kilometer. En dat komt door werkzaamheden.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 Bestel de Blok en Alice de Bruin. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u tot half vijf en wel met ons buitenlandpanel. En daartoe zitten vandaag hier in de studio Bart-Jan Spruit. Hartelijk welkom, is publicist. Ja, goedemiddag. Christa Meijnersma, ook hartelijk welkom. Zij is directeur van het Prins Klaus Fonds. Bedankt. En Jan van der Putten, hij is China-specialist. Hartelijk welkom ook. Laten we het eerst even hebben over iets actueels. Dat is het al weken en dat blijft het ook. En dat is Libië. Er is op dit moment in de hoofdstad van Qatar een soort top bezig. Het is niet een top, hoe noemden jullie het nou? Het is de bijeenkomst een van... contactgroep. contactgroep, ja. zo ja. heet dat. Um, in elk geval is daardoor een aantal deelnemers al gezegd dat de opstandelingen in Libië voorzien moeten worden van meer middelen. Er wordt in het midden gelaten wat die middelen zijn. We gaan er vanuit dat dit niet en een sponsje is, maar we weten... er, wordt niet, er worden geen wapens <laughs> genoemd in elk geval. Ja. Maar um, dat is natuurlijk het probleem, hè? Zoals het er nu uh, voor staat, men krijgt voorlopig Gaddafi niet weg en er is onder over hoe de NAVO optreedt. Frankrijk zegt niet voldoende, anderen zeggen... dit is het mandaat wat wij hebben, en meer kunnen we niet. Bart-Jan Spruit? Ja, ze moeten het natuurlijk zelf doen, anders is het koloniaal. En ze kunnen nou, het niet zelf. Huh? Ze kunnen het niet zelf, dus moeten ze geholpen worden. En daar, daar zijn ze nu voor bij elkaar. Dus En die, die, die middelen, dat zal niet zijn om voedsel in de steden... te financieren, maar dat zal echt wel... Uiteindelijk gaan natuurlijk om ze te voorzien van de middelen die ze nodig hebben om deze strijd te winnen. En de meest geschikte middelen zijn wapens, denk ik. Maar dat zal heel indirect gaan. Maar is het terecht dat uh, bijvoorbeeld Engeland nu zegt van uh, wat de NAVO doet, dat is te weinig? Daar schieten we niks mee op? Nou, het is wel al weken en een hele vervelende padstelling natuurlijk. Hè. Het is bijna 19e eeuwse oorlog als je, als je die beelden ziet van uh, bijna amateuristisch. Je ziet, je ziet, ze, je ziet ze oprukken. Je ziet ze dan even wachten en dan worden ze beschoten. En dan in, in blinde paniek, in oude trucjes, rijden ze weer terug. Maar Let, Mijnesma, Dat schiet niet op, dat begrijpt iedereen. Dat begrijpt iedereen. Maar Christa is het niet zo dat de NAVO ook niet zomaar iets anders kan doen? Er is toch een mandaat en een mandaat heeft zijn beperkingen? Nou, op het ogenblik is er een mandaat, en dat is, uh, dat is heel erg breed... en dat is het mandaat van, uh, natuurlijk van de Verenigde Naties. Ik denk dat een van de grote problemen op dit moment... dat merken wij ook als we contact hebben met uh, uh, mensen in Libië... of mensen die proberen daar contact mee te hebben. Dat is heel erg moeilijk op dit moment. Het is heel erg moeilijk om, om te zien wat die situatie is. Um, telefoonlijnen, internet voor een groot gedeelte afgesloten. Het is moeilijk uh, van mensen in de ene stad... om contact te hebben met mensen in de andere stad. Uh, informatie komt maar heel sporadisch naar buiten. De indruk die, die ik ook krijg uit, uh, uit contacten van gisteren... is wel dat, dat mensen ook zeggen... ja, die, die rebellen zullen inderdaad niet akkoord gaan... met uh, nou, de deal die is aangeboden. Uh, ze we verwachten ook dat, uh, dat Gaddafi door zal vechten. Het is natuurlijk een, een situatie waarin. Uh, ja, ook, ook volgens de, de berichten die dan uh, uh, naar buiten komen. ook, ook ontzettend veel uh, slachtoffers vallen. Er worden veel mensen, ook politieke tegenstanders. opgepakt in de kleinere steden. We zijn er natuurlijk begonnen iets te doen. Ja, dat, dan zit je in een situatie die dus op dit moment volkomen onduidelijk is. Maar waarin je wel het mandaat hebt om de burgerbevolking te beschermen. Ja, ja want de dat de was al gesproken. En de verwachting hebt gewekt. Ja. Van de maar, ja, nou dat mandaat van de Verenigde Naties... dat was natuurlijk inderdaad heel breed en ja. daardoor ook vaag. Even breed en vaag als het woord middelen is. Want daar kun je ja. ook weer alle kanten mee ja. op. Hè. Maar, maar dat je, mandaat geeft sowieso natuurlijk nooit... Uh, uh, laat ik zeggen, de leg, uh, de legitimeert niet om één groep... Heel, om te kiezen heel duidelijk voor één groep. En dat is waar men zo bang voor is. Als je zegt, uh, wij gaan hen de middelen geven... om de opstandelingen te bewapenen, dan kiest de internationale gemeenschap officieel partij. Ja, maar dat doen ze natuurlijk in de praktijk wel degelijk. Ik bedoel, ze helpen toch in niets uh, Gaddafi. Mm. Het is een wespennest natuurlijk waarin men zich uh, gest gestoken heeft. Misschien was er geen ander alternatief. Maar ja, bedoel, wat is dan het, uh, het, uh, het vervolg? Waarom dan bijvoorbeeld ook niet ingrijpen in Syrië? Mm. Of moeten er criteria worden gesteld van... een verzet dat moet goed bewapend zijn? Want met deze dat snap ik nog uh, wel, dat, dat er een Bart verschil is... Uh, zo, zoals u dat zelf natuurlijk ook begrijpt... Ja. dat er een groot verschil is tussen ingrijpen in Libië of in Syrië. Syrië wordt neem ik aan, geruggesteund door Iran. Dus als je daar ruzie mee gaat maken, ja, dan dan, oh nee, dan, dan okay, je heel, de, heel dan krijg je Om politieke er, dan redenen. Dan vanzelf, wordt het een rommeltje, zeg maar. Vanzelf, maar <laughs> ja. eh, toch voornamelijk ja. de kant van de mensenrechten is ja. voortdurend benadrukt. En we moeten voorkomen ja. hè, dat er zoveel mensen worden afgeslacht. Ja, dan... we hebben net trouwens een gesprek gehad over Syrië met Leo Kwart, Heb gehoord, Precies, dat ja. was een ja. afschuwelijk verhaal. Die meneer is daar net uh, zes dagen geweest. Verschrikkelijk, ja. Je hoort ja. verhalen van, van dorpen waar de mannen en, vrouw, of de, mannen en de, de, de jongens worden weggegaan. Ja, dus, dus als het om, om de mensenrechten gaat, dan moet je eigenlijk vandaag nog in Syrië ja, ingrijpen. Maar, zegt meneer Kwart ook, Christa Meiners, maar precies wat jij zegt, Bartjan Spruit: uh, door de geopolitieke verhoudingen uh, zijn we gegijzeld. We kunnen daar niks doen mm -hmm. Mm -hmm. in Syrië. Althans, Amerika kan daar niet, of de NAVO kan daar niet een potje gaan bombarderen. Kijk, het mandaat wat we hebben natuurlijk, uh, wat de Verenigde Naties heeft uh, gegeven... aan de internationale gemeenschap in Libië, is het beschermen van de burgerbevolking. Maar het is in deze situatie heel erg moeilijk om te kijken hoe je dat nou het beste doet... Ja. Want diezelfde resolutie zegt ook, er mag geen bezettingsmacht komen. De internationale gemeenschap mag dat land niet gaan bezetten. Maar hoe weet je precies wie wie is? Uh, hoe zorg je ervoor dat je de burgerbevolking beschermt... zonder burgerslachtoffers te maken in ja, een, een situatie op de grond... die steeds onduidelijker wordt, waarin ook in verschillende steden... Ja, uh, mensen guerrilla-tactics gaan, gaan toepassen. Goed, ik, ik neem toch aan dat als je uiteindelijk beslist om in te grijpen... wat er dan is gebeurd een aantal weken geleden... dat je dit soort dingen ook probeert... Uh, te bespreken en misschien wel uh, te voorzien, of niet? Een resolutie is eigenlijk altijd een politieke uitkomst... van een situatie op dat moment. En het is heel erg moeilijk om te voorspellen... hoe die situatie zich, uh, uh, zich verder precies gaat ontwikkelen... en hoe je daar precies op kunt inspelen. Het is nooit zo eenduidig als dat het op papier lijkt. Ja. Dus We hebben tegenwoordig een, een denker des vaderlands. Hè? Dat is ja. meneer Hans Achterhuis. En ik uh -huh. herinner me publicaties van hem... waarin hij zei dat uh, mensenrechten nou niet zo'n goede gids zijn voor buitenlands beleid. Dat je dan, maar dan uh, in situaties terechtkomt, hè? dat is begonnen in Kosovo en nu mm -hmm. ook weer, uh, ja dat je in een wespennest terechtkomt uh, met, een, met een bepaalde ideële motivatie, maar de, de werkelijkheid blijkt dan vaak toch wel wat ingewikkelder en gewelddadiger dan je gehoopt had. Wat zou je in dit hele verhaal, wat, wat, wat jullie hier met z'n drieën nu ook schetsen, waar plaatsen wij dan de buitengewoon goede intentie van de EU om een humanitaire missie uh, op te takelen en uh, naar Libië te sturen. Nou, wat mij betreft uh, in de categorie snel vergeten. Zo. Nou, publiek ja, ja. publieke opinie. Ja, eh, Gemak te verkopen ja, natuurlijk. Ja. Emotioneel. En, en wat mij betreft is het een, heel, is het een, uitstekende, een uitstekend argument. Hè? Alleen de wereld zit helaas niet zo in elkaar. Ik zou ook het liefst een wereldregering hebben... die overal kon ingrijpen waar het, waar het misging. En, en snel orde op zaken stellen en gerechtigheid brengen. Maar ja, dat, uh, zo werkt het dus de heel de helaas de vrede, niet. Dan, ja, die blijft nog even uit. Ja, ja. nog ja. even. Maar je ziet hem wel naderen, zo klinkt dat. Nee, maar ik, maar dat ik nou, heb nou, wel één vraag nog eigenlijk bij dit geheel. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, de stemonthouding van China in de Verenigde Naties, die toch vitaal was voor het al of niet aannemen van dat uh, mandaat, gebaseerd was op het feit dat de uh, Saoedi-Arabische vorst Abdullah een erfvijand is van Gaddafi. En omdat Saoedi-Arabië de belangrijkste olieleverancier is van, uh, van, van, van China. en Libië maar 3% levert. en Saoedi-Arabië, geloof 17%. moesten ze kiezen tussen 3 of 17%. Dat, is nou, dat was makkelijk. Dat was makkelijk. Het is een verschil van 14%. Ja, ja. Uh, om deze, deze, deze Saoedi-Arabische vorst niet tegen zich in het harnas te jagen. Daarna lieten ze onmiddellijk zien wat ze er werken van dachten. Want de dag daarnat, nadat de interventie begonnen was, zeiden ze dat dat niet, niet kon. En dat ze totaal een boekje te buiten gingen en noem maar op. Maar u, eigenlijk u wilt zo zie je hoe ingewikkeld het in elkaar zit. Ja, als... Maar misschien dat dus van die kant van, uh, van Saoedi-Arabië dat daar meer op gewerkt mo gespeeld moet worden. Want wat is nou eigenlijk de bijdrage van de Arabische wereld in dit, in dit geheel? Dat is de, toch tamelijk bescheiden daar een idee over, die bijdrage? Nou, ik denk dat, uh, uh, om nog even terug te komen op, uh, op wat Jan hier ook zegt... ik denk dat juist die rol van China zo interessant is in, uh, in dit soort situaties... en ook wat er mogelijk is, zeker als je daarvoor een VN-mandaat wil hebben. China is natuurlijk een permanent lid van de Veiligheidsraad. Er zijn een paar andere permanente leden. En uh, ja, die bepalen toch uiteindelijk... Hè, waar, waar, we zeiden net ook waarom in het ene land wel zo'n mandaat... en in het andere land niet. Dat wordt bepaald toch door... Wat er op dat moment politiek mogelijk is. En dat wordt inderdaad bepaald door dit soort um, ja, uh, verhoudingen. Mm, nou ja, ja, verhoudingen tussen landen, de landen de die er bestaan ja. en andere belangen die meespelen. Ja. Niet alleen humanitair. Maar zo'n resolutie wekt natuurlijk de verwachting van ja, een, een, een humanitaire insteek. Dat dat ligt er ook aan ten grondslag. Kosovo werd net even genoemd, ik werkte daar toen. Daar heeft natuurlijk de NAVO ingegrepen. Ook zogenaamd op humanitaire gronden, maar zonder. Een resolutie van de veiligheid. Waarom? Omdat China daar niet mee akkoord ging. Mm -hmm. Dus zo complex liggen die dingen. Ook in Kosovo dachten we vanuit de lucht iets te kunnen bereiken. Nou ja, vervolgens zitten we daar nog op de mm. grond. Ja, ja inderdaad. Ja. Goed. Volgend onderwerp. Laten we het gaan hebben over uh, Ivoorkust. Want ook daar... En nou ja, Er is een soort oplossing, zou je kunnen zeggen, nu Bakbo gearresteerd is. Het normale leven lijkt weer een beetje zijn gang te gaan. Hoewel er nog steeds geen water en elektriciteit is in veel steden. Um, ja, wat, wat, de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er met de aanhangers van Bakbo? Want die zijn er nog steeds. En gaan ze uh, misschien wraak nemen? Of, of hoe zien jullie er dat? Zijn, er zijn berichten, ik ben nu even aan het zoeken. Maar gepraat vrolijk door. Er zijn al berichten dat dat al gebeurt. Nu op dit moment in uh, Abidjan. Ja, ja. Ik heb gisteren even gesproken ook met een, een directeur van een filmfestival uh, daar. En uh, die zei de grote angst. Hè, hij zegt, wat, wat iedereen nu wil, is, is het normale leven hervatten. En hij zei, aan de positieve kant zie ik dat er bijvoorbeeld een markt alweer open is. Uh, uh, dat uh, ja, een paar mensen toch ook weer naar buiten komen. die, die enorme, uh, ja, uh, Het gevoel weer naar buiten te willen om het leven weer op te kunnen pakken. Dat voelde ik heel diep in, uh, in wat hij zei. En uh, uh, aan de andere kant zegt hij, de grote angst is natuurlijk wraak. Is, zijn die hmm. ja, gewapende uh, jongens op straat, uh, mogelijk aanhangers van uh, Kabakbo? ook al hebben de, de hogere generaals gezegd uh, dat uh, uh, zij natuurlijk trouw zijn aan, aan Watara... Uh, die de verkiezingen gewonnen heeft. Maar ja, dat, dat betekent niet gelijk dat uh, je iedereen in de hand hebt die daar wapens heeft. En hij zegt, onze angst is wraak. En hij zegt, waar we naartoe moeten is verzoening... En hij, wat hem betreft, zei hij, speelt cultuur, theater, film. Hij zei, dat soort activiteiten moeten weer op gang komen... om ook die verzoening tussen mensen ja, mogelijk hoe, hoe te maken. Hoe werkt dat dan? Waarom heeft de cultuur... want jij, jij bent nu sinds kort directeur van ja, het Prins Klaus Dus je, je kijkt ook met een andere bril nu, hè? Ik, nou ja, weet je, het, het, is grappig, het is grappig dat je dat zegt. Want um, ook in mijn werk, in, in vredesoperaties, was cultuur... en culturele activiteiten waren altijd onderdeel... van bijvoorbeeld vredesbesprekingen, van verzoeningsprocessen. Maar dat zijn inderdaad dingen... die die ik nu in het werk voor het Prins Klaus ons heel duidelijk terugzie. Ja, want hoe zou dat dan concreet kunnen gaan werken? Waarom is cultuur dan zo belangrijk? Wat, wat kan dat doen in, in zo'n proces? Ja, cultuur kan, kan iets losmaken, kan iets aanboren in mensen... Waar, waardoor ze openstaan voor, uh, nou ja, bijvoorbeeld voor een verzoeningsproces... bijvoorbeeld voor een vredesproces, de, voor een stuk verandering. Zijn er voorbeelden dat, dan, dat dat soort projecten succesvol zijn? Ja, absoluut. Ik bedoel, wij hebben hele, eigenlijk heel veel concrete voorbeelden... maar uh, om één te noemen, bijvoorbeeld uh, uh, na de genocide... In Rwanda waren er een aantal uh, Hutu- en Tutsi-vrouwen uh, die ja, eigenlijk om ja, de woede en het verdriet uh, ja, van zich af te willen drummen, een drumgroep opgezet hebben. Dat was sowieso al bijzonder, niet alleen omdat die twee groepen daarin samen gingen, maar ook omdat het vrouwen waren die normaal in die omgeving niet drummen. Die hebben die drumgroep opgezet, dat hebben wij ook gesteund. En inmiddels is dat uitgegroeid tot een groep van meer dan honderd vrouwen... die de hele wereld uh, uh, afreizen om gewoon voorstellingen te mm -hmm. geven. Maar die groep heeft ook een stuk, ja, een stuk uh, uh, bewustwording... een stuk verzoening tot stand zo kunnen zo brengen. Maar heeft zo'n groep, denk je, uh, uh, ook vaak voorkomen? Ja, wat je voorkomt en niet, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Maar wat je direct bereikt door je activiteiten. En, en je ziet gewoon in conflict situaties dat, dat cultuur en culturele activiteiten, kunstactiviteiten, uh, ja, toch een, een, een samenbrengen van groepen kan veroorzaken. Is het is dus, ook niet zo, voor niks. Dat sportactiviteiten ja. werken natuurlijk de op dezelfde manier. De diplomatie bijvoorbeeld. absoluut. En, en dat wordt zelfs spruit. Moeten nu in die voorkeurs een drumband komen of een Franse patrouille? Nou, het is wel aardig dat je of dat allebei. zegt, om, omdat dat natuurlijk De niet aan is ons er. is om te bepalen. En het mooie is, kijk, als mensen ja, u, zelf inzetten. U belt initiatieven iedere dag nemen. met die voorkeurs. Dus u, u, en u voelt in wat daar gaande is, zei u net. Hè? Nou, het viel mij op dat dus gisteren um, uh, die, die directeur met wie ik sprak zei. Er is eigenlijk uh, al jaren weinig geld en weinig ruimte geweest voor. Uh, dit soort activiteiten, en dat is waar, wat mij betreft, zei hij... dringend behoefte aan is nu ook om een andere sfeer te creëren... Waar, waarin zo en... spuit zit een beetje zijn uh, wenkbrauwen op te trekken. Oh, u gelooft helemaal niks van dat dit werkt, hè? Ja, ja, ik zou het geweldig vinden als het werkt. Oh, maar, maar u, u bent sceptisch. Ja, ja, ja, ja, ik denk, het helpt. Het is natuurlijk niet de Daad oplossing. Ja. Het is nu, ik zie het hier inderdaad, Amnesty ja. International heeft al gezegd... dat er mensen al uit hun huis zijn gehaald, aanhangers van Bakbo... vooral mensen die bij de politie ja. hebben gewerkt doodgeschoten zijn door volgelingen van Watara. Dat dat nu aan de hand is. Ja. Uh, de drumwind is er nog niet om dat tegen te houden. Wat er wel is, wat bart Jans zei... zijn de Fransen die patrouilleren door de straten van Ivoorkust. Ja. De Fransen mengen zich daar weer meer en meer in. Het, de oude tijden herleven, lijkt het bijna. Mm. Het is een ja. oude kolonie van Frankrijk. Ja, het ligt ja. eraan hoe je dat verkoopt. De Engelsen doen dat al langer in voormalige uh, kolonies. Dus is eigenlijk ook een vorm van neocolonialisme. Waar doen ze dat, Dat, dat in... Uh, Liberia en die andere hoe heet die andere staat? Sierra Leone. Ja, ja dan doen ze maar, dat ook? En dat is gewoon neocolonialisme, maar je zegt dan je zegt het of niks of je noemt het ontwikkelingshulp. En dat dat jo. zal hier ook wel Jan gebeuren. De ja, de Fransen doen natuurlijk wel alle mogelijke moeite om hun rol daar te bagatelliseren ja. dat zij niet daar zijn binnengedrongen om Bakbo daar, daar daar weg te halen, maar ze hebben natuurlijk wel die hele operatie militair voorbereid. Uh, en ze lopen natuurlijk het grote risico dat ze door de aanhangers van... Uh, nou ja, de nieuwe nu, dus president Ouattara... dat ze die zullen worden we weggezet als uh, ja, neocolonialen. En mm. Ouattara als een soort ledenpop van Frankrijk. En wat dat betreft zouden de oude tij tijden dus weer kunnen herleven. Al was het alleen maar in de propaganda ja. over en weer. Hoe komt het nou hè, dat het niet lukt daar? Ja, tijden geleden zeiden ze Afrika een verloren continent. Ja. Ja, ja moeten we misschien weer de hand in eigen boezem, in eigen boezem steken. Nee. Maar wat denkt u, Bart-Jan Nou, dat, dat, dat, dat fascineert me. Ik, ik heb wel eens iemand... Er is een prachtig boek ooit <tiy> verschenen, een paar jaar geleden... Over, van iemand van uh, Buitenlandse Zaken -za -za over Afrika. Met, uh, met een analyse van waarom dat... Er zijn natuurlijk ook structuren op Afrika gelegd... die niet passen bij de cultuur. te beginnen met de landen zelf. De vorm van de landen. Ja, de vorm van de landen ja. ja. en van de... Hoe het Westen Afrika heeft ingedeeld. de grenzen zijn bepaald. Ja, als je rekening houdt met bestaande etnische... Ja. Uh, en, en die stamstructuren en zo. Ja, en dan, dan blijf je bezig. Ja. Laten we nog eventjes uh, teruggaan naar de kunst. En dat gaan we dan doen via China. En daarmee laten we niet mensenrechten en andere ellende uh, los. Want het een heeft zeer met het ander te maken. In China is uh, al wij wij, Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ai-wai-wai. Ja? Ai is wai ik Ai betekent hem... houden van. Een beroemde kunstenaar. Veel mensen kennen hem van het Olympisch Stadion. Wat hij daar gebouwd heeft voor de Spelen van 2008. Maar hij is van veel meer bekend. Ik zie voor me die prachtige foto van een vloer in het Tate Modern. Het is een hele beroemde kunstenaar. Maar ook activist. En een enorme bestrijder van de Chinese overheid. Vooral via internet. Hij is echt heel. Het is een activist. En hij is gearresteerd. Ja, ik zou zeggen: daarmee heeft de Chinese overheid. Wie het ook mogen zijn, want het is niet één blok hoor, er zijn allerlei machtsgroepen zijn erin bezig. Maar in ieder geval, heb, daarmee is duidelijk gemaakt dat niemand veilig is. Want over het algemeen werd gedacht: Ai nou ja, dat is zo'n onaantastbare figuur. Nee. Niet alleen omdat hij een wereldbekende kunstenaar is, maar ook vanwege zijn vader. Zijn vader was een, een revolutionaire dichter. Uh, en was ook een. Bevriend gedurende een periode met Mao. Daarna is die, uh, heeft hij, geloof ik, twaalf jaar heeft die werkstraf uh, moeten doen. Allemaal heel vreselijk. Maar in ieder geval een man met een, een, een goede, een goede revolutionaire, revolutionaire credentials. En deze man hebben ze dus gepakt. Nou, hebben het, ze dus het, het? Dat is de, de, de boodschap dat geen enkele dissidentie ook maar geduld wordt. Alles wordt in de kiem gesmoord. En daarmee gaan ze obsessief ver. Hè? Is dat, meer dan, voorheen? Ja. Veel dat door, meer dan voorheen? Komt dat door Noord-Afrika? Het is onder andere, het wordt al vergeleken ja. met de repressie die plaatsvond in de nadagen van, uh, van Tiananmen in 1989. Het grote ja, bloedbad ja. en wat er daar allemaal, allemaal gebeurd is. En Peking. Uh, het is een idee. Ik denk dat het samenhangt met twee diepere feiten. Het eerste is dat volgend jaar... De, uh, de nieuwe leiders worden benoemd in 2012. En met name de negen uh, personen die lid zijn van het vaste comité van... Het politbureau van het centrale comité van de Chinese Communistische Partij. Goh. Ja, dat heet zo helemaal. <laughs> ze, alles moet in die titel. En alles moet rustig ja. zijn dan het Negen. En twee daarvan zijn wel bekend: de, de, de, de eerste en de, de, de, de nieuwe president-partijleider. Mm -hmm. En de nieuwe premier. Maar dus de rest. Dat is een niet. reden, maar de andere reden die Bart Janss ja, is zegt: dat deze de, de, de, de, onrust, de onrust in de rest van de wereld. En de andere reden is de onrust in de rest van de wereld. Op een moment dat China voor een, te, een tweesprong staat. Want dat economische model, tot nu toe gevolgd, dat is aan het eind van zijn Latijn aan het maar, eind van nee. zijn Chinees. Tijdens deze uitzending kom ik toch ineens tot betere gedachten, geloof ik. Dat had ja, ik nog helemaal gedaan. Ik zat net een beetje zo van, ja, een drum bent. Ik, ho ik hoop niet dat ik er altijd cynisch overkwam. Maar het is natuurlijk uit dat voorbeeld zie je hoe belangrijk kunstenaars, schrijvers in politieke processen zijn. Anders hoe, zouden en ze hun pijlen, pijlen daar niet op richten. Anders zouden ze hun pijlen daar niet op richten, precies. dat weten... Ja. Kijk, ik zat in onderweg in de auto omdat ik wist... dat we het misschien ook een beetje over China zouden hebben te denken. Nou ja, er zijn natuurlijk genoeg... u heeft, weet waarschijnlijk veel meer voorbeelden nog... maar voor, uh, voorbeelden te noemen van succesvolle kunstenaars en schrijvers... die zeer een belangrijke rol hebben gespeeld in, in, in politieke omwentelingen zoals nou ja, ja. Maar, maar met HVL dit... in, in Tsjechië. Met, ja, maar met over het en algemeen is, even... is natuurlijk zijn revoluties zijn aangevallen door, door, in, door intellectuelen. We en die staanmijders waar even ja. hierop ja. laat reageren. Ja. Ja. Nou, ik denk dat, dat, dat uh, de boodschap van zijn arrestatie inderdaad ook is dat um, openlijke kritiek niet toegestaan is en, als je kijkt, de afgelopen maanden sinds inderdaad de veranderingen um, in Noord-Afrika... aan de gang zijn gegaan... zie je niet alleen de arrestatie van zo'n bekende kunstenaars... maar er is een hele golf van arrestaties. Mm. Van kunstenaars, van bloggers, van schrijvers. Advocaten. Uh, maar ook mm -hmm. advocaten. En zeker die advocaten die deze mensen zouden kunnen verdedigen. Uh, het is eigenlijk bijna ja, culminerend in de arrestatie nou van zo'n bekende kunstenaar. Interessant van hem ook is dat hij niet heeft meegedaan aan of het oproepen tot of bijvoorbeeld protesten... als gevolg van uh, uh, ja, de oproepen tot een soort revolutie ook in China... na de verandering in Noord-Afrika. Maar ik hoorde een, um, een, uh, een, een, een praatje van hem op uh, TED Talk. En daarin zei hij natuurlijk wel heel duidelijk dingen... als bijvoorbeeld uh, uh, ja, de verbinding, benadrukte hij, tussen kunst en sociale verandering. En hij zei op een gegeven moment ook dat ja we moeten nu ons uitspreken, want die verandering komt niet meer uit de partij en uit het systeem zelf. En waar hij het over heeft, is een democratische verandering in China. En dat is natuurlijk uiteindelijk zeer um, uh, bedreigend voor de Chinese Communistische Partij, want alles er zijn best een aantal vrijheden in China uh, mogelijk op dit moment. Maar die moeten niet zo ver gaan dat ze het bestaan en het recht en de macht van de Chinese Communistische Partij aantasten. En China kijkt natuurlijk naar wat er gebeurt in de rest van de wereld. Nou, dat doen ze altijd. Toen Kosovo, toen we mm -hmm. daar uh, gingen bombarderen. Nou, Xinhua, die berichten daar ook uh, meerdere malen dagelijks over... Maar je ziet nu ook dat ze natuurlijk zien dat die, die revoluties in de Arabische wereld aangewakkerd zijn door sociaal-economische malaise. En er zijn natuurlijk grote delen in China waar het sociaal-economisch helemaal niet goed gaat. Waar veel demonstraties plaatsvinden, waar geageerd werd tegen corruptie. Ja, ja. En dan nou was Ai Weiwei ook iemand die bijvoorbeeld na de aardbeving in 2008 ook geageerd heeft tegen de corruptie. De slecht gebouwde gebouwen die gezorgd hebben voor de dood van kinderen, de dood van studenten daar. Dus hij legde juist ook de vinger op die ...sociaal-economische toestand in China. Ja. Het rare is hè, dat uh, de Chinese leiders niet moe zijn geworden... ...om te benadrukken dat er geen enkel vergelijk is tussen de toestanden in, die geleid hebben ja. tot de opstanden in de Arabische wereld... en die ja. in China. Ja. Ja. Voor een groot gedeelte hebben ze natuurlijk ook gelijk... want er is inderdaad een gedeelte achtergebleven... maar er is ook een gedeelte van de Chinese bevolking... er ja. ongelooflijk op vooruit gegaan. Ja. Ja. En uit het niks is in no time een middenklasse tevoorschijn gekomen... die het wel uit zijn hoofd zal laten om in verzet te komen... tegen het ja. regime waaraan ze hun ja. ontstaan te danken hebben. Maar wat hebben. zal er dan nu gebeuren met deze man? Die met, is opgepakt? met Ai Weiwei? Nou, die krijgt waarschijnlijk tien jaar... He, iets, iets in die geest. Dus daar hoor je ook niks meer van. We, we. Kijk, de publieke opinie in het buitenland kan ze op het ogenblik niet schelen. Het, want ze zijn nu de tweede, de tweede ja, econom economische macht. Dus dat is een, een, een gepasseerd station. Er zijn al mensen die dan deelgenomen hebben... aan die zogenaamde protestdemonstraties... in het kader van de Jasmijn-revolutie in, in, in China. Nou ja, Daar kwam niemand op af, want het was, al, al, al, het was medegedeeld in websites... uit de Verenigde Staten die in China zelf geblokkeerd zijn. Nou, daar waren 700.000 politiemensen in China op de benen. Er zijn misschien twee mensen zijn erop afgekomen en die hebben nu net drie jaar uh, heropvoeding... Hebben ze gekregen. En er zijn vele anderen gearresteerd. En vele anderen ook, ook verdwenen. Dus het is een overkill reactie van je welste. Allemaal met Maar misschien wel effectief. Van, Want dan laat je we wel uit je hoofd om de straat op Maar ik denk, ik, ik denk ook dat de regime dat de omstandigheden niet rijp zijn voor zoiets als in de, in de ja, Arabische maar wereld. Maar als ze zo doorgaan, misschien wel bij juist. Bij Syrië ja. dacht je dat toch ook. Dan dacht je, nou, dat, dat, dat, dat, dat halen ze niet in hun hoofd. Omdat, tegen dat regime iets in opstand te komen. Maar je ziet dat Tot. dit soort regimes gewoon heel erg bang zijn... voor de gevolgen en de inspiratie die deze revoluties geven. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een andere persoon, een, een blogger in Cuba, Joni Sanchez... Ook een van onze prijswinnaars uit december. Uh, die is ook de afgelopen weken zeer in de problemen gewoon beschuldigd... van het voeren van een soort cyberoorlog tegen het regime... en het aannemen van geld vanuit het buitenland. Je ziet dat inderdaad mm. dit soort regimes bang zijn voor intellectuele kunstenaars... die uh, uh, ja, dit soort inspiratie kunnen, kunnen geven. Een lastig monster, hè? die democratie. Ja. Dat, dat gaat het Mooie laatste dat woorden van dit panel. Ja, ja. Een lastig monster, de democratie. Ja, dat is het enige hè, bij ja. wat we hebben eigenlijk. Ja. nog meer functioneert. Ja. Bart-Jan Spruit was verantwoordelijk voor die zin. Hij is publicist. Bedankt voor uw komst. En fijn dat wij als programma dan nog ja. Ja, u op andere gedachten brengen. Ja, ja. Dat hopen wij graag te doen. En natuurlijk ook voor de luisteraars. Christa Meijensma is de gast geweest. Directeur van het Prins Klaus Fonds. En Jan van der Putten, China-specialist. En wij nodigen jullie nog uit voor een volgende keer hier bij Villa VPRO. Lucella, oh je zit al naast me. Goedemiddag, ja, Radio 1 Journaal zometeen. Gaat ja. ook over de gevolgen van de democratie, maar dan in Nederland. Uh, staatssecretaris Zijlstra, die hebben we. Over de boete voor studenten die volgens het kabinet te lang uh, over hun studie doen. De invoering van die boete wordt met een jaar uitgesteld. Met name de SGP speelt in dat debat een interessante rol. Zien wij hier de nieuwe machtsverhoudingen in Den Haag. Daar Precies. zullen we het over hebben. En we hopen nog op een reactie van de LSVB. Maar die kunnen wij nog niet bereiken, want die schijnen op de hei te zitten. Op de hei, wat krijgen we hei. nou? Studenten op de <laughs> worden. Goed, en een aantal bekende Nederlanders is gecharterd om een ruimtereis te maken vanaf Curaçao. Daar zit ook Armin van Buren bij de DJ. Wij bellen zo meteen met hem. Goed, we zijn er na het nieuws van half vijf. en dat krijgt u van Martijn van Beek. Radio 1: het NOS Journaal. De dader van de schietpartij in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn gebruikte geen volautomatisch wapen. Tristan van der Vlies had wel een semi-automatisch wapen. Een speciale eenheid van de Nationale Recherche... gaat onderzoek doen naar de psyche van Van der Vlis. De boete voor langstudeerders wordt waarschijnlijk later ingevoerd. VVD, CDA en PVV praten met de SGP over een plan... om die maatregel niet dit jaar al te laten ingaan, maar pas in 2012. Ze zijn het daar in principe wel over eens... maar er wordt nog gekeken hoe dat uitstel moet worden betaald. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt mensen naar Syrië te gaan... als dat niet echt nodig is. Het is in steden in het hele land onrustig. En er zijn berichten over incidenten waarbij is geschoten... en waarbij doden zijn gevallen.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 ANB Verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk op de woensdagmiddag. De meeste vertraging heeft het verkeer in de Randstad. Langs de file staan op de A15 van Europoort naar Rotterdam... tussen Spijkenisse en Knopend Vaanplein 9 kilometer. De andere kant op loopt het ook vast bij Spijkenisse. Daar staat 4 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daardoor staat de file tussen Knopend Grijzoord en de Afrit Schaarsbergen 6 kilometer. Maar de rijbaan is daar wel weer vrij... En er is veel vertraging in het zuiden op de A76 in beide richtingen. Maasmechelen-Geleen. En er staat de tussen Maasmechelen en de Belgische grens aan beide kanten 6 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Ja hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatieperformance. performance Imore lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl. Eymoor, de specialist in ICT-ketenbewaking.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 Goedemiddag. In het proces tegen Geert Wilders staat vandaag het diner bij Bertus Hendricks Centraal. De aanwezigen hebben allemaal zo hun eigen versie van het verloop van de avond. Verder berichten we over een Belgische prins die zijn reizen voortaan netjes zal overleggen met de regering. Hij zal dus niet zomaar meer naar Congo gaan. En over een uurtje vertelt DJ Armin van Buren over zijn reis naar de ruimte. Hij stapt over drie jaar, net als Erika Terpstra en Kroes, aan boord van een vliegtuigraket. En ook staan we in de arena waar de actie Nederland. Want uh, Helpt Japan zometeen begint. Wij willen graag weten of u ook helpt. Zo ja, hoe dan? En zo nee, waarom niet? Laat het ons weten op het webblog via nos.nl... of Twitter naar het NOS Radio 1. We zijn er, tot half zeven vanavond. We beginnen met goed nieuws voor studenten die te lang over hun studie doen. Alles wijst erop dat de 3000 euro boete voor langstudeerders met een jaar zal worden uitgesteld. Achter de schermen in Den Haag wordt er al de hele dag over gesproken en onderhandeld. Dus politiek verslaggever Marsha Bril, vertel ons, wat is de stand van zaken? Nou, dat het inderdaad er wel heel erg op lijkt dat die boete uitgesteld gaat worden met een jaar. Er wordt nog nagedacht over hoe er aan geld gekomen kan gaan worden. Want het is natuurlijk wel een bedrag, er gaan bedragen. Van 360 miljoen euro. wat je uh, één jaar uh, meer uit moet gaan geven. of in ieder geval niet ontvangt. Dus ja, dat is een bezuiniging die uh, vervelend is voor het kabinet. Moet er moet gekeken worden: ja, hoe gaan we aan dat geld komen? Nou, daar moet nog uh, de laatste knoop over doorgehakt worden. Uh, maar het principebesluit is genomen. Wij vinden dat die uh, langstudeerdersboete. een jaar later ingevoerd uh, moet gaan worden. Het is een initiatief van de SGP. Uh, want zij zeggen van ja, wij vinden op zich die maatregel wel goed. Maar waar we bezwaar tegen hebben, is dat de mensen die uh, dan uh, nu studeren en langstudeerden zijn... Uh, niet meer uh, terug kunnen en niet meer uh, ervoor kunnen zorgen... dat zij uh, geen boete krijgen. Dus wij willen het een ja uitstellen... zodat zij ja, de mogelijkheid krijgen om die studie in te halen... hard te gaan werken en ervoor te zorgen... dat ze uiteindelijk geen langstudeerden worden. Nou, dat is uh, uh, onderdeel van uh, een deal geworden. Uh, voor de microfoon doen ze het allemaal nog erg voorzichtig over. Um, ze willen nog niet al te veel zeggen. Ook niet uh, de heer uh, Dijkgraaf uh, van uh, de SGP... Uh, die uh, toch een beetje in het midden laat of het nou echt al een deal is. Nou, een deal, een deal. Uh, er wordt, op dit moment wordt er gewerkt aan de dekking van het amendement. Want het kost een hoop geld natuurlijk. Uh, Zo'n 360 miljoen heb ik begrepen. Dus daar moet wel even goed naar gekeken worden hoe dat gedekt wordt. Maar uh, de coalitiepartijen zijn ook bereid om daarover mee te praten. Dat is inclusief PVV? Dat is inclusief uh, PVV, ja. Er moet geld gezocht worden, dat lijkt me geen makkelijke klus... Nee, maar uh, men heeft een hoop ervaring met zoeken de afgelopen tijd. Dus uh, ik, ik neem aan dat uh, creatieve ideeën genoeg hebben. Die hebben wij natuurlijk ook wel. Want ik wil natuurlijk wel dat er een dekking komt... waar wij het zelf ook vanuit ons uh, SGP-gedachte goed mee eens zijn. Maar ik ga ervan uit dat we eruit komen. Is dat tegen u gezegd? Ga er maar vanuit dat het goed komt. Nou ja, de, de letterlijke bewoordingen zijn niet gebezigd, maar uh, als, als ik kijk wat voor opties en mogelijkheden er allemaal zijn, dan, dan zouden we dat moeten kunnen vinden. Welke opties zijn dat? Ja, de, de, de, eigenlijk het hele pakket uh, kun je naar kijken en, en, en verschillende partijen vinden van alles en, en nog wat. Uh, het, het zal natuurlijk ook water bij de wijn doen zijn van, uh, van verschillende kanten. Het ligt er ook weer aan uh, wat, wat de minister van Financiën kan doen vanuit verschillende dingen. Uh, dus ja, u, u hoort de vaagheid van mijn, uh, van mijn antwoorden en daar zult u niet blij mee zijn. Uh, maar in dat proces zitten we op dit moment, dus ik kan daar ook niet hele concrete dingen over noemen. Dat is inderdaad een beetje vaag vraag van Kamerlid Dijkgraaf van de SGP. Marcel, waarom is de SGP zo belangrijk in deze kwestie? Nou, voor de Tweede Kamer zijn ze nog niet zo heel erg belangrijk... want daar is gewoon een meerderheid, inclusief de PVV, voor dit voorstel. Maar uh, ja, dan moet het natuurlijk ook nog naar de Eerste Kamer... en de nieuwe Eerste Kamer zal dit gaan behandelen. Uh, zoals het er nu voor staat, uh, heeft uh, uh, CDA, VVD en PVV in die combinatie dan geen meerderheid. Er komt één zetel tekort in die Eerste Kamer... en dan komt de SGP om de hoek kijken. Uh, die hebben uh, uh, dan de mogelijkheid om uh, dit plan aan een meerderheid te helpen. Dus het lijkt er nu op dat de coalitie zegt, weet je wat, we gaan nu eieren voor ons geld kiezen, uh, we gaan uh, nu maar uh, akkoord met het uitstellen uh, van een jaar, uh, een financiële tegenvallen voor één keer, maar uh, dan krijgen we dit plan van die langstudeerders er wel uiteindelijk door, ook al wordt het dan, later ingevoerd. Uh, nou, dat vindt de coalitie natuurlijk van belang, omdat dan op de langere termijn bezuinigingen wel doorgevoerd kunnen worden. Dat is de reden dat de SGP nu op dit moment zo serieus genomen wordt. Helba Helder, Marcel Bril vanuit Den Haag. En later deze uitzending vanzelfsprekend reacties vanuit de onderwijswereld en de studenten zelf. Urenlang gaat het vandaag over het diner in de zaak tegen Geert Wilders. Vanochtend werd de Arabist Hans Jansen ondervraagd, vier uur lang. Nu is het verhoor van de rechter bij het Hof Tom Schalken aan de gang. En dat duurt al meer dan drie uur. Jeroen de Jager zit daarbij. Uh, Jeroen, als we even naar de reden van deze verhoren gaan. He, dat diner was zeer belangrijk, dat ze daar echt uren over praten vandaag. Ja, absoluut. Want uh, er hangt nogal veel vanaf. Het kan zomaar zijn dat, dat de hele rechtszaak tegen Wilders... Uh, door dit diner en, en, en wat daar is gebeurd gestopt wordt. Uh, uh, even terug naar vorig jaar oktober. Toen werd de rechtbank gevraagd. Dat, uh, dat herinneren we nog wel. Het uh, proces Wilders deel 1. Bekend werd dat dat etentje uh, was geweest van die vriendenclub... Vertigo, Bertus Hendricks, uh, Tom Schalken. Noortje van Oostveen horen we vandaag uh, ook langskomen. Um, en tijdens dat etentje zou een getuige in het Wildersproces... die Hans Jansen, de Arabist, zijn beïnvloed door de rechter Tom, uh, Tom Schalken. Die, en die rechter die, die heeft in eerste instantie ook de vervolging van Wilders uh, bevolen. Dus als dat waar zou zijn, dan heb je te maken met uh, ongeoorloofde beïnvloeding. En, en ja, wat ik al zei, dat kan een hele grote gevolgen hebben. En jij zegt als dat waar zou zijn, wat is het beeld dat je tot ja. nu toe krijgt van de verhoren? Ja, ik vind het moeilijk hoor. Het hangt gewoon heel erg vanaf uh, naar wie je luistert. Uh, Ieder heeft zo zijn eigen beleving bij dat etentje. Ieder heeft zijn eigen herinneringen aan dat etentje. Dus het zijn gewoon per definitie uh, gekleurde verhalen. Uh, ik vond Hans Jansen vanochtend, de Arabist, uh, er wel heel duidelijk over. Uh, die zegt ook als hem letterlijk wordt gevraagd, is er nou sprake geweest van beïnvloeding... Uh, uh, zegt hij, ja, er is gewoon geprobeerd mij uh, te beïnvloeden. Alleen ik heb het niet laten gebeuren. Ik heb me niet laten beïnvloeden. En daar wordt dan op doorgevraagd door de rechter. En uiteindelijk hoor je dan bijvoorbeeld dat Schalke volgens Jansen. de volgende woorden in de mond neemt. Heel pikant: Dat ik me dus inliet met de Wilderszaak. Hè, dat ik het voor zo'n mannetje opnam. De woorden die u nu gebruikt, het mannetje, is dat zo gezegd? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zijn dat termen die zo gevallen zijn? Dat zei ik toch net? Ja, maar ik... U wilt ik, dat ik het nog een keer ik, zeg? Ik wil inderdaad of dat, ik weet, ja, zeker dat, weten of dat zo gezegd is of u dat zo ja, bijstaat. Misschien heeft u nog wel erger term gebruikt. Maar he, dat jij als intellectueel, als hoogleraar, als geleerde... He, je inlaat met zo'n mannetje, die enzovoort. En dat ging dan na, na af met name eh, over de terminologie van het mannetje in kwestie. Oké, okay, dank u wel. Tot uw dienst. Nou, dat zei Hans Jansen dus, hè, over Tom Schalke die tegen hem uh, dit gezegd ja. zou hebben. Het verhoor van Schalke is nu dus gaande. Welke kant gaat dat op? Ja, is mij nog niet helemaal duidelijk. Je merkt dat het uh, verhoor nog niet bij de kern uh, aanbeland. Uh, je merkt dat, dat Schalke het een heel andere manier verklaart ook dan, uh, dan Hans Jansen. Schalke is een rechter natuurlijk, ze is veel voorzichtiger. En tot nu toe gaat het over de uitnodiging van Hans Jansen. En of het uh, wel handig was geweest uh, dat Schalke daar als rechter... Uh, uh, bij dat etentje aanwezig was. Hij zegt wel dat hij geaarzeld heeft. Hij dacht dat het wel kon. Hij zou uh, ja, niet als rechter daar aanwezig zijn... maar meer als, als hoogleraar. Want dit, dat is hij ook. Een emeritus hoogleraar. Beetje intellectuele discussie. Um, maar zijn professionele antenne... zo zei hij, die had hem wel gewaarschuwd. Hij zou voorzichtig zijn, want het kon ingewikkeld worden. En Moskofits, die gebruikte die professionele antenne... steeds weer om schalken op zijn plaats te zetten. En zo ontstond er langzaam irritatie ook over hem weer. De eerste deel van uw vraag was goed. Oh dank u. Maar we was bijna met een antwoord, deze, dat is een probleem. Ja. Ja, de professionele antenne van de advocaat kan ook wel eens een keer... Hè? Ik versta het niet, nog Sorry, De professionele nee. antenne van de advocaat ken ik ook wel eens een keer ophalve het kracht. Oh, dat, dat? Ja, dat vind zeker. ik uit de mond van deze rechter een godspul, moet ik u zeggen. Ja. Ga, laten we weer een andere ja. vraag terug. Ja. Zullen we het zakelijk houden? open vraag. Ja. vraag. Zeker. Nou, de mannetjes zaten flink te hakken, takken, nee. Jeroen. Ja, ja, ja, ja. Maar werd nou duidelijk of uh, Schalk uh, de bedoeling heeft gehad om te, te beïnvloeden? Heeft hij zich daar al over uitgelaten? Nee, hij heeft, uh, die vraag is, is, is, is hem ook nog niet concreet gesteld. Uh, dan moeten we echt uh, zeg maar tussen uh, het voorgerecht en het hoofdgerecht zijn aanbeland. Want daar uh, rond die tijd speelt dat dan. En uh, in die fase zit het verhoor nog niet. Hij heeft wel klippenklaar gezegd dat hij niet wist... dat Jansen uh, in het proces uh, tegen Wilders als, als getuige was opgeroepen. Dus toen hij op dat etentje kwam, Tom Schalken, ja, wist hij het gewoon nog niet. Dat hoorde hij pas tijdens het, uh, het gevraagde diner. Ja, en dan komt ook ook de gast hier, Bertus Hendricks, nog aan bod in deze zaak. Ja, als we eraan toekomen vandaag. Want uh, er is net gezegd dat uh, het verhoor van Schalken ongeveer op de helft zit. Nou, dan, uh, als je dat doorrekent, dan uh, zal dat rond zevenen, half acht zijn uh, afgelopen. We moeten nog gepauzeerd worden. Dus dat gaat dan ergens na achter half negen beginnen. De rechter heeft wel laten uitzoeken dat de rechtbank uh, na achter open kan blijven. Dat we mogelijk tot uh, laat doorgaan. Want het moet wel af zijn vandaag eigenlijk. Want ze mogen elkaars verklaringen niet horen. Dus als ze weggaan uit de rechtbank, dan kunnen ze naar televisie gaan kijken. Kranten gaan lezen en, en horen wat uh, lezen wat de anderen verklaard hebben. Dus, nou ja, dus het uh, wordt een uh, rare avond. Dus ben Bertus Hendrik zit nu apart in een kamertje te wachten de hele dag. Ja, dat is het beste. Ja, dat is steeds zo. Iedereen zit apart te wachten. Ook uh, Hans Jansen is nog steeds aanwezig. Want die kan weer teruggeroepen worden ja. als Tom Schalke iets verklaart. Et cetera. Nou, je hebt het klaartje voor je. Jeroen, goeie avond daar. Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Straks Nederland helpt, vandaag Japan. De voorbereidingen in de arena zijn in volle gangen. Er is daar straks een concert en er wordt gevoetbald. Bij de ANWB zit vanmiddag Wijnand te Zwaan. De drukte neemt toe op de weg. Er is een ongeluk gebeurd op de A27. Breda richting Utrecht bij de brug bij Gorkum. En dat zorgt in beide richtingen voor Gorkum voor een file van 6 kilometer. Op de A50 van Os naar Apeldoorn gaat het wat beter. Voor de Afrit Schaarsbergen nog 7 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar zojuist weer vrijgegeven. En de A76 springt er wel uit van Heerlen naar België. Er staat voor de Belgische grens 8 kilometer file. En dat komt door werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Blunder na blunder beging de Belgische prins Laurent. Maar nu trekt hij dan eindelijk het de boetekleed aan. Hij heeft de Belgische le termen... beloofd dat hij geen stommiteiten meer zal begaan. Correspondent Joris van Poppel. De Belgische prins Laurent lijkt het eindelijk door te hebben. In een brief erkent de prins dat het niet zo slim was... om een paar weken geleden tegen het uitdrukkelijke advies van de regering... naar Congo te gaan...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 Beslissen. Bij een volgende misstap verliest Laurent zijn dotatie, zijn toelage van 26.000 euro per maand. En hij moet zijn financiën laten doorlichten. Hij mag geen commerciële activiteiten meer ontplooien. En hij moet voor iedere buitenlandse reis voortaan toestemming vragen aan de regering. En daarmee komt de prins nog goed weg vinden veel Vlaamse parlementariërs. Vroeger sprak de gemeente schande over het feit dat hij zoveel geld kreeg per maand... en dat hij er niks voor moest doen. Nu blijkt dat hij er heel veel mee doet. Parallele diplomatie bouwt hij, bouwt hij uit. Hij praat met de Libische rebellenbeweging. Dat toch echt een wespennest is. Daar zou ik nu toch echt wel uitblijven. En nu, na een aantal goede gesprekken met de premier... engageert hij zich zwart op wit dat hij toch vooral niks meer zal doen. Maar niet alle politici zijn zo streng. Herman de Krol, een Vlaamse parlementariër... die geldt als een vertrouweling van de prins... is ervan overtuigd dat Laurent begrepen heeft dat hij moet oppassen. Moesten we eventueel daarover bellen om te weten of dat, dat ernstig is? Ben ik overtuigd dat dat weet dat het ernstig is. En mocht de prins dat toch vergeten... dan zal ook zijn vader hem daaraan herinneren, zei Leterme. Want koning Albert die is naar verluid nog het kwaadst van allemaal... op de rebelse prins de vader spreekt. Onze correspondent Jeroen Poppen was dat. De onbekende Tweede Wereldoorlog... die vindt u terug in het grote boek 4045. Dat is zojuist gepresenteerd. René Kok en Erik Zomers, dat zijn de samenstellers van het boek... hebben duizenden nooit gepubliceerde foto's opgedoken... uit eigen archief en ook uit andere privéverzamelingen. Daaronder ook foto's die door Duitse soldaten zijn genomen. Jeroen Wielaert bladert met de makers door hun boek. Twee jonge vrouwen aan een tafeltje... Buiten, een paar flessen staan erop. Gezellige terrassituatie lijkt het, maar ze kijken ernstig achter op de foto de puinhopen, René Kok. De puinhopen van het gebombardeerde Rotterdam. De foto is uh, kort na het uh, uh, bombardement op 14 mei 1940 gemaakt. Op de achtergrond zie je mensen de stad aan het opruimen. Maar het eerste terrasje staat er, al, staat er alweer, een geïmproviseerd terrasje. Een goed voorbeeld van het leven gaat zo snel mogelijk weer verder. En belangrijk, belangrijk in dit boek, een amateurfoto. Een heel klein kietje, door ons heel groot uitvergroot in dit boek. Maar die een goed beeld geeft van hoe snel de behoefte was om weer over te gaan tot de orde van de dag. De foto's hadden vaak een doel: als het propagandafoto's zijn, dan hebben ze een doel. Als het persfoto's zijn, dan stonden ze onder de Duitse censuur. Maar het beste zijn foto's gemaakt door gewone Nederlanders die een camera hadden. Maar die geven echt een puur beeld van hoe de bezetting in feite was. En dat komt goed uit het boek. Geeft een heel nieuw beeld in zijn totaliteit... na alle standaardfoto's die in het collectief geheugen zitten. Ook van dat bombardement in Rotterdam, de slag bij Arnhem. Dat meisje dat wordt gedeporteerd nog net tussen de deuren van een wagonnetje... Kiekjes maken, dat was destijds heel belangrijk. En daar hebben jullie ook buitengewoon uit kunnen putten. Hier, dit is al wel heel typerend. Bladen weer door. Foto van 17 juli 1940: en marcheren Duitsers door Den Haag. En dat wordt gefotografeerd door een Nederlandse gemobiliseerde militair en een Duitse. Erik Soms. Ja. Dat gebeurde dus. Dit is uh, vlak na de meidagen. En uh, uh, Ginterneer, de Nederlandse militairen, uh, werden weer vrijgelaten. Uh, het was eigenlijk sprake van een hele gemoedelijke toestand. Het Nederlandse leger uh, en de Nederlandse samenleving had zich erbij neergelegd... Uh, dat, uh, dat we met een Duitse bezetting hadden te maken. Uh, dus van vijandigheid... Pure vijandigheid was toen ook geen sprake meer. foto van het verwoeste Venlo. Hebben we ook niet allemaal op school gehad dat Venlo in puin is gebombardeerd. Ja, en interessant. Venlo is dus pas Door de geallieerden. Ja, maar Venlo is dus pas in maart, dat weet ook bijna niemand. Venlo is pas in maart 1945 bevrijd. Dus er is een kleine enclave in Limburg gebleven dat in Duitse handen is gebleven. Dus in Venlo en Roermond heeft men heel lang moeten wachten op de bevrijding. En een half jaar later de andere Limburgers. Nou, Dat zijn van die details, die kan je met behulp van deze foto's mooi aangeven. Ja. Jullie wisten niet eens exact waar alles gefotografeerd was. Foto uit Amsterdam, komt dan een oproep op AT5. En er wordt gereageerd door een meneer Flaflip die weet dat het op de hoek van de Weesperstraat was? Ja, verbluffend. Er uh, gisteravond op de V geweest... en meteen de volgende ochtend is het mysterie ontrafeld... en uh, weten we de locatie. Die meneer die heeft het helemaal perfect uitgezocht. Het enige herkenningspunt was een balkonnetje in, in Amsterdam. Nou, er zijn er duizenden in Amsterdam. En hij wist het haar fijn aan te geven. Weesper, uh, Weesperstraat, Sarvatistraat, daar uh, is de foto gemaakt. Een paar foto's ontbreken nog in dit imposante boek namelijk foto's van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie zelf. Ja, nou, het is uh, in de oorlog... Uh, het pand waar we nu zitten was in de oorlog... zat er een grote afdeling van de loefwaffen, dat wisten we. We wisten, dat hebben we pas recent ontdekt... dat na de oorlog hier het tribunaal van Amsterdam zat. Hier werd eigenlijk de, de minder ernstige... Uh, collaboratiegevallen werden hier uh, berecht. We hadden daar geen foto's van, maar ook daar zijn pas wat foto's van opgedoken. En het is wel gek dat je in je eigen pand ziet hoe er aan de stand de hokken staan... om NSB'ers in op te sluiten. Hoe ze berecht worden, hoe de familie van die NSB'ers de hand voor het hoofd houdt... om niet op de foto te komen. En dan komt ook voor ons de oorlog weer een stuk dichterbij. Te laat voor het boek, maar het typeert... er is altijd veel meer dan je dacht. Ja, en het wordt ook niet ons laatste boek. Dus dat is weer een mooie uitdaging om, uh, om een volgend boek te maken. René Kok en Erik Somers maakten het grote 40-45 boek. Mark Afroef, onze weerman Lucelle en ik liepen naar buiten. Vanmiddag kwamen we tot de volgende typering. Waanzinnig lenteweer. Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten inderdaad. Het is prachtig buiten. Uh, temperaturen normaal voor de tijd van het jaar. Uh, zo'n 13 graden op de meeste plaatsen halen we wel. En die zon die maakt het beeld natuurlijk prachtig. Stapelwolken erbij. Uh, ja, je kunt er van allerlei uh, uh, typeringen op loslaten. Maar inderdaad, ik vind het inderdaad uh, prachtig. En jullie typeringen sluit ik me helemaal bij aan. Ja, vrij droog ook hè. Dat was de maand maart natuurlijk ook al. Zitten we wat dat betreft onder het gemiddelde met neerslag? Ja, ja, ja, een heel end zelfs inderdaad. En wat dat betreft zullen de mensen zo langzamerhand maar ze, eh, ja, toch wel gaan, eh, gaan mopperen. Sommige mensen. En dat is ook terecht. Hè? Want als en dan heb je het bent, over de landbouw. Ja, als je boer bent en je gaat de spullen de grond in gooien binnenkort... dan eh, heb je toch wel wat neerslag nodig. En eh, er zijn eh, instituten, de KNMI bijvoorbeeld... die houdt het bij vanaf 1 april tot 30 september. En dat noemen ze dan een neerslagoverschot... Maar is dat getal negatief, dan heb je natuurlijk een tekort. En als je dan kijkt vanaf 1 april tot nu... dan heeft bijvoorbeeld Zuidwest-Nederland al 30 millimeter tekort. Dat zou je met een regenachtige dag wel weer in kunnen halen. Maar dat moet wel gebeuren. En voorlopig zit het er niet in. Nee, want de komende dagen blijft het lekker droog. Ja, inderdaad. Lekker droog. Voor de meeste mensen is dat ja, inderdaad sorry. het geval. Ja. Ja, ik, ik moet altijd oppassen, want anders krijgen we daar weer mailtjes over. Lekker droog. Eh, lekker droog, inderdaad. Eh, dus inderdaad, voor de boeren is het, is het een vervelend verhaal. Dat zal best wel eens tot eind april kunnen gaan duren. Want voorlopig zit eh, echt substantieel neerslag er niet in. Voor de meeste mensen is het dus een goed verhaal. Voor de komende dagen eerst nog wat bewolking. Later eigenlijk alleen maar zon. En in het weekend is het gewoon weer 18 graden. Heerlijk. Marco Verhoef, dank je wel. De Amsterdam Arena is vandaag het middelpunt van de grote actie Nederland helpt Japan. Tijdens een benefietconcert en een voetbalwedstrijd moet geld worden binnengehaald... voor de slachtoffers van de aardbeving en het tsunami. Verslaggever Roel Paul is in de arena. En Roel, er wordt al gereporteerd. Ja, er wordt gereporteerd. Maar om eerst nog even door te gaan op uh, het verhaal over het weer. Het dak van de arena is eraf en ik kijk tegen een staalblauwe hemel aan. Ah, lekker. En het zal hier droog blijven, dus dat... Uh is al gelijk heel gunstig voor de sfeer vanavond. Ja, merk je dat? De muziek... Ja, de muziek zet weer in. Ik weet niet of je het kunt horen. Ja, heel goed. Dit zijn de toppers. Hm, die beginnen die vrij rustig. Die zijn net op het podium. Sorry? Die beginnen vrij rustig. Ja, maar het is ook een uh, melodramatisch lied, hè. We are the world. Dat moet met uh, ja, een ingehouden snik worden gezongen. Dan ga je niet knallen. Wat moet een bepaald sfeertje oproepen waardoor mensen de portemonnee gaan opentrekken? Vermoed ik zo. Klopt, gebeurde vorige week bij de school van mijn kinderen ook op schoolplein We Are The World. 152 euro werd er binnengehaald. Wat is de verwachting vanavond in de Amsterdam Arena? Uh, ja, mensen hebben een kaartje kunnen kopen om uh, deze benefietwedstrijd annex voetbalwedstrijd bij te kunnen wonen. En dat kaartje was slechts 5 euro. Uh, ik heb me laten vertellen dat er 30.000 kaartjes zijn verkocht. Dus dat wordt geen astronomisch bedrag. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat mensen bij het zien van de beelden... die trouwens nu ook weer in alle heftigheid op schermen te zien zijn... mensen ertoe zullen bewegen om Japan eerst eens even te gedenken... in de vorm van een gift. Want hoewel Japan een rijk, welvarend land is... de derde economie van de wereld is daar ook heel veel nood. En uh, een gebaar, al was het alleen maar een gebaar, is ook voor de Japanners ontzettend belangrijk. Als je vraagt om een gebaar, dan neemt dat een beetje de noodzaak en de, de, de nood weg en, en de urgentie van zo'n avond. We vroegen uh, via Twitter en ons weblog naar wat reacties. Die vielen tegen. Zeg misschien ook iets over uh, de betrokkenheid. Linde Hoekstra bijvoorbeeld, uh, roelt twittert: Ik ga naar het concert vanavond en heb geschonken aan het Rode Kruis. Iedereen verdient een goed leven. Maar Francisca laat weten, ik ga niet naar de arena vanavond. De inhoud interesseert me niet. Ik help dan liever door te doneren aan het Rode Kruis. Dus de urgentie uh, spet dat daar niet vanaf. Nee, dat is natuurlijk lastig. Uh, misschien komt het erdoor dat Japan een rijk land is. Uh, we hebben zeker de afgelopen weken betrekkelijk weinig beelden gezien... van mensen die nog steeds in een hutje wonen. Zoals bijvoorbeeld in Pakistan of Haiti het geval was. Uh, dus wat dat betreft is de emotie misschien een beetje weggeëpt. En dat wordt natuurlijk ook uh, deels veroorzaakt... door hoe de Japanners zelf in elkaar zitten. Weinig huilende Japanners gezien... Wel, Japanners gezien die aanpakken, die met bulldozers de rotzooi aan het opruimen zijn. Uh, maar om nog even te iets te zeggen over de urgentie. Uh, er is wel voor 210, 220 miljard schade aangericht door de tsunami en de aardbeving. Er zijn nog 200.000 mensen die als evacuee ergens in een Japanse high school moeten bivakkeren. Er zijn 27.000 mensen dood of vermist. Dus ja, ik weet niet uh, of dat het gevoel van urgentie weer een beetje leven kan inblazen. Daar gaan wij het later deze uitzending met jou over hebben, Roel. Maar ook met Kiel de Duits, die al een hele tijd in dat getroffen gebied zit. Een goede vraag. Waar hebben ze dat geld nodig na vijf uur? Ja, in komend uur gaan we ook praten over de arrestatie van Mubarak en zijn twee zoons, wat dat losmaakt in Egypte. Tot zometeen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Drie... Medewerkers van de verkeerspolitie Waddingsveen... die hebben de organen achterin gezet. 2. Twee... De Kamer debatteert over verbod op ritueel slachten. Ranking the News. Nu op nummer 1. Mocht moet goed gedraaid dat ik daar met, met, met stijgende wal naar geluisterd hebben... en zoveel mogelijk probeerde het niet, niet te horen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.